Het is nog wolk, met af en toe regen. Vanmiddag is het een tijdje droog, met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg 538, verkeer door Flitsmeister voor deze zaterdagochtend. Eén vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles is de hoofdrijbaan dicht. Een klein kwartiertje sta je daar vast. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid: twee stuks gemeld. Eerst op de A2, Den Bosch Utrecht, hectometerpaal 85,4. En de A28, de laatste, assen in de richting Hogeveen, Oma Gent gemeld, is op de rem bij 165,0.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 Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op Alping.nl. 538 zomerweken. De 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Yeah. Zaterdagochtend en alle hoogtepunten van een week lang 538 ochtendshow. En Max en Andy Grammer zometeen naar Michael Jackson. Radio 538. to go So put your hand in mine And watch me shine, shine, shine Cause the thing I Grammar The Thing I Love bij 538 in uh, ja, het beste van de 538-ochtendshow van de afgelopen week, waar het ook ging over die klassieke keuze die je altijd hebt als je naar de bioscoop gaat. Misschien is het een uh, herkenbare voor je. Ja, je hebt eigenlijk, uh, in de bioscoop altijd twee opties. Ze beginnen allebei met een Z. De 538-ochtendshow heeft deze week even een kleine peiling gedaan. En hoe dat eraan toe ging, hoor je zo meteen over acht minuten naar Whiskaliva en Charlie Poof. It's been a long.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 Goedemorgen, 538 en Bruce Springsteen. Born in the USA. Elke werkdag vanaf 6 uur... word je wakker met een lach op je gezicht... hier bij Radio 538... in de 538-ochtendshow. En op zaterdagochtend word je even bijgepraat... over alle hoogtepunten van de afgelopen week. Want ik kan me voorstellen... Ja, dat je op de vroege ochtend niet alles even goed meekrijgt... wat je net eventjes gebeld werd door die collega die vroeg waar je nou bleef. <laughs> dat je ietsje later op kantoor was. Uh, misschien herkenbaar voor je, uh, bijvoorbeeld als je vanavond naar de film gaat... dat je weer voor de klassieke vraag komt te staan... zoet of zout? Ja, qua popcorn. Ja, qua ja. popcorn, ja. Uh, nou, daar uh, zijn heel veel berichten op binnengekomen. Iets te geloven, joh. Uh, Steven, goedemorgen.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 Goedemorgen. Uh, zoet of zout? Ja, uh, zout natuurlijk. Oh. Wat nou vrouwen houden alleen maar van zoet? Wat oh. <lacht> oh. je nou niet goed? Ik had inderdaad het idee, die, nou de mannen zullen van zout zijn ja. en de vrouwen van zoet. Maar ja. het is in dit geval precies andersom. Maar jij zegt uh, zoute popcorn. Ja, zeker. Je speelt toch ook geen jam op een uh, wel. <lacht> <lacht> <lacht> Mooi wel. Ja, dat is inderdaad. <lacht> ja. wel wat in. oh, ja. Stel uh, iemand doet jou een keer een bak zoete popcorn. Kan je er dan wel van genieten? Of zeg je nou, laat maar staan?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 Oh, nou, ja, weet de bioscoop waar ik kom in ieder geval wel. Ah, ja, kijk. dus dat, dat is heel weer. Ja, ja. ja, die komt nog vaak. Dus. Ja, die heb je ja. zonder popcorn. Ja, ja die is. heb je. Dat is echt raar. Je hebt heel lang, een, in Ede zit die hele grote bioscoop ja, ja. langs de snel. Die heeft Pop heel lang geen popcorn ja. gehad. Hè? Oh, dat wist ik niet. Oké. Nee, Daar vonden ze rommelgever. Ze hadden dat ook Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen. Ik maak er ook regelmatig mee dat er dan. mensen in de zaal zitten en die laten dat dan half staan of het valt op de grond allemaal. Ik kan me dat wel iets meer voorstellen. gewoon een snackbar zonder friet dan? Nou, inderdaad. Dat ja, voelt het ook. wel. Ja. Ja. Een vrouw zonder. En ja. uh... ja. die dankjewel nou. Ja. Ja. Uh, ja, laten dankjewel we nog even naar Remco gaan. Remco, goedemorgen. Je ja, hebt gedegen onderzoek, hè, dat weet hier ja, uitvoeren. Ja. Zoet of zout, Remco? Ik ben van de zoet. zoet. Zoetje, jeetje. Ja, dan heb ja, ik toch. Zoet. Ik, ik heb... Maar ik hoorde jou. Ja? ja? Nee, jij hoorde mij, ja. Ik ja. Hoorde jou net, ja, ik hoorde jou net over exotische uh, soort popcorn. Het liefst heb ik de zebra popcorn.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 No? dat zijn uh, bi-snexuele. <laughs> <laughs> ja hoor. <laughs> biet ja ja, ja ja, biet snacksjuwelen. Ja. B -sextuelen. B -sextuelen. <laughs> <laughs> Zaterdagochtend, George Michael Freedom. Je hoort het beste van de afgelopen week van de 15 8 show. En elke woensdagochtend, zo rond de klok van kwart voor 10 is hij er weer, Arie, kroegbaas van Café de Amstel. Arie kan heel goed biertjes tappen, heel goed bitterballen maken... en hij kan ook heel goed moppen tappen. Wat is het nou? Dat nou. is een vrouwtje die, die krijgt uh, met spoed en moet aan de hart geopereerd worden. Dus liggen op die operatiekamer. Oh ja, hoe dat afliep, je hoort het zo. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd?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 Fans van zinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor Eens Ter Beter Leven Slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel, Aldi. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal geen aanbiedingen en geen kortingen.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 2, 3, Floris en Faruko zo meteen naar Maal dit is Stay you wanna dance, take my hand, take my hand. all your plans. take a chance, take a chance up and waiting. Ik ga bij Radio 538. Je hoort het beste van de afgelopen week van de 538-ochtendshow. En elke woensdagochtend komt Ari uit Amsterdam altijd even op bezoek. En Ari heeft altijd een verse mop bij zich. In ieder geval deze week hoor je over zes minuten na Taylor Swift... en eerst Daisy U2, With or Without You bij 538. of hand and twist of face on a bed of nails she makes me waste and I Je hoort het beste van de afgelopen week van de Ochtendshow. En elke woensdagochtend rond de klok van kwart voor tien, dan is hij er weer hoor. De mopparadi uit Amsterdam. Fijn als het woensdag is, uh, Arie. Ja, toch? Ja, dat vind ik ook. We laat toch even een lekker uitje voor me. Even, uh... Is die uit als een uitje, en, ja? Naar ja de nou, de ik zie dit als een uitje, ja. Oh, even ja, weg van het café. Even weg, even die ring weg. Even over die ring weg heen. Even, ja, even je hoofd leegmaken. Even het hoofdje leegmaken. Ja, nee, uh, hartstikke goed. Ja. Dus, uh, He, je, je hebt weer een nieuwe meegenomen. Ja, eigenlijk. ik heb zeker no. een nieuwe. Wat is het nou? Dat is nou. een vrouwtje die, die krijgt uh, met spoed moet aan de hart geopereerd worden. Dus ze liggen op die operatiekamer. En die krijgt een ene visioenen. En die ziet onze live voor het.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 Laat mijn lip ook nog gewoon op zwaart. De laatste operatie en dan is het klaar. Vind ik er helemaal op het top uit. En je komt uit die kliniek. Die gaat met de tram. Die stapt die tram uit. wil overzekeren, Wordt ze gegrepen door de ambulance. Komt bij de Heemelpoort. Doet Petrus die deur open. Zegt ze, wat flikken jullie me nou? Ik heb nog bij je normaal veertig jaar. Hij zegt, nou, maar die heeft je even niet herkend. <lacht>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 voor de zaterdagochtend Raccoon Love You More bij 538. Je hoort het beste van de afgelopen week van de 538 ochtendshow. En misschien heb je de afgelopen week wel uh, ziek op bed gelegen. Dat kan natuurlijk. Of dat je iemand kent in je omgeving die, uh, die de griep te pakken heeft. Ja, de, de, we naderen een uh, griepepidemie. Of in ieder geval we zitten er dicht tegenaan. Uh, afgelopen week in de ochtendshow werd er eventjes gebeld met uh, een KNO-arts met wat, uh, wat meer informatie over die griepepidemie. Die hoor je zo.